Eerste oproep van Bredenburg naar Plaat. Jan Wolkers, dit is Willem. Ben je daar? Over. Ja, Willem, ik zit hier weer gereed. Het is, uh, is het bij jullie ook zo mooi weer? Over. Ja hoor, uitstekend weer. Heel erg goed. Zeg wat, uh, ik, uh, er is weinig te bepraten, dacht ik. Wat zullen we doen? Even de call afspreken... en dan jou maar weer in eenzaamheid verder laten leven. Over. Uh, Willem, ik, wil, nou, ik wilde je nog wel een paar dingen zeggen. Zo, ik heb vandaag, jongen... Heb ik hem toch gemaakt helemaal over, de, over de schorren en wadden en zomp Ik heb dus een heleboel uh, dia's gemaakt. Ik denk dat ik uh, na afloop een soort dia show eens uh, zal geven van het eiland. En dan moet Boman's ook maar eens komen kijken hoe het eiland, hoe het eiland werkelijk is. De buitenkant van het eiland. Huh? Maar het was prachtig, jongen. Ik heb allemaal uh, bloemen gefotografeerd. En een hele domzig mollige jonge zeemeeuw en... Uh, en uh, prachtige kleien, banken. En ik heb er zo'n hele diepe kleigeul met heerlijk helder uh, zeewater heb ik gezwommen. Zeg, wat ik jou nog wilde vragen, Willem. Uh, komen er uh, zaterdagochtend en, uh, weer van de uh, persmensen mee? En hoe laat komen jullie? Of... Het is de bedoeling dat de boot arriveert uh, rond... Uh... Rond kwart voor elf en er zullen misschien wat persmensen bij zijn, niet zoveel. En wij moeten zaterdagochtend dus nog een gesprekje maken. En dat is de reden dat ik hier blijf en jullie van de boot ophaal. Um, dat was geloof ik je enige vraag aan mij nu. Hè? Over. Ja, ik begrijp het niet goed Wilm. jij komt dus niet zelf met de boot mee. Jij staat dus een warfum te wachten en hebben we daar nog een uitzending om twaalf uur of zo. Nee, dat kan natuurlijk niet. Oh, dat is goed dat ik het weet dat de boot hier om elf uur aankomt. Het is goed dat ik het weet. Het hangt natuurlijk samen met het uh, water. Over. Ja, nee, om tien over negen dan uh, hebben wij een uitzending van normaal. Dus dan zijn de anderen aan het varen om jou te bereiken, dus van de haven naar het eiland. En blijf ik hier achter en hebben wij nog een normale uitzending vanaf het eiland. Dat is voor uh, het programma ZO, hè, waar we vorige week dus morgens ook met <coughs> met Bomans in gesproken hebben. Dus om te herhalen, ik zit dus gewoon hier en jij op het eiland en je ziet nog niemand... ...en dan zijn die anderen al onderweg om je op te halen. Is dat begrepen, over? Ja Willem, ik zie het in net, zaterdag 24 juli, uitzending 9 uur 15, 9 uur 25. Dat is wel prachtig, dan zit ik hier met alle rotzooi dus. Ik heb nu al het karretje, nou dat is een werk hoor. Dat is, een, uh, dat is eigenlijk het werk voor een, voor een trekpaard of zo... Vol met zoal al die, al die uh, maaltijden van, uh, van Bowman en zo die netjes in doos had gedaan. Heb ik nu hierheen gesleept en vaste parasol. Nou ja, en alles wat ik niet nodig heb. Dat is bijna alles, want ik heb alleen een pannetje nodig om mijn granalen te koken. En een pannetje om die, uh, om die zeesla en zo uh, klaar te maken. Maar verder heb ik uh, eigenlijk uh, niets nodig. Wat ik verder nog wilde vragen aan je... Ik heb maar, ik zag bij Bowmans dat er, er zijn zes dichte pakketten zijn, of, of één pakket nog open, en één pakket heeft hij min of meer leeg gegeten, er zitten nog een paar dingen in, maar nou heb ik maar drie pakketten. Klopt dat? Zijn er op de boot blijven staan en van die drie pakketten is er dus één aan stukken geslagen. Ik heb nog een blikje schildpadsoep uit de zee opgehaald, het staat hier nog, Madeira, een, uh, de fles whisky enzovoort enzovoort. Het is wel zonde van het eten, jongen, want die grote dozen met al die beschuit en die dingen, die staan er allemaal zijknat in de kast. Over. Ja, nou dat klopt, want dat was de aanvulling voor jou, de rest was nog aanwezig. En uh, ik moet er even aan toevoegen, Jan, met een bezorgd gelaat zit G hier naast mij. Of je wel voorzichtig doet, hè? Met zwemmen. Met, ja, met zwemmen en als trekpaard en zo. Weet je wel, over. Nou, jongen, ik ben, ik ben erg voorzichtig hoor. Ik, ik zwem wel twee keer per dag in zee. En hier in die slenk ook. Maar uh, ik geloof niet dat dat gevaarlijk is. Ik, ik kijk er erg goed uit. Ik vind het erg lief dat, uh, dat G zo bezorgd voor me is. En. Uh, ik hoop, ik hoop dat die dia's mooi geworden zijn. Nou, verdomd, jongen. Als je weet wat een prachtige dia's ik gemaakt heb van die zeehond. Maar nu zag ik godverdomme vanmiddag... dat er een klein vlekje op mijn lens zat. Dat was, geloof ik, meeuwenstront. Ik heb het eraf gehaald... en dan weet ik niet hoe lang dat erop zit. Ik kijk wel van tijd tot tijd mijn lens na, maar het doet niet zoveel, maar hier moet je het veel meer doen. He, met die meeuwen, want als je ergens loopt, dan zitten altijd die meeuwen boven je kop. Nu hoop ik maar, want ik heb al een, nou zeker 150 uh, foto's gemaakt. Nu hoop ik maar dat er niet, uh, geen beschadigingen bij zijn. Over. Mooi Jan, het is, uh, komt erg duidelijk over hier. Je hebt het ontzettend naar je zin, heb ik, uh, krijg ik het gevoel. Ik vind het eigenlijk wel een beetje jammer hoor. <laughs> zeg, um, heb je nog een opmerking voordat we gaan sluiten? Over. Ja, ik heb sterk de indruk, Willem, dat ik jou teleurstel. Maar ik begrijp het niet, want uh, Bowmans, die, uh, die leefde zo in die tent, helemaal afgesloten. En ik uh, heb echt het eiland verkend. Mooier had je het eigenlijk niet kunnen hebben. Zeg eens voordat ik, dat, dat, dat ik hetzelfde was geweest als Bowmans. Dan, uh, dan had niemand meer geluisterd, geloof ik. Ik geloof dat je nu. Uh, op twee hele verschillende manieren het eiland uh, uh, beleefd heb via de radio. Ten eerste, zoals Bowman zei, één keer uh, door een meneer uit Haarlem, een heer uit Haarlem, zoals hij zei. Nou ja, en één keer door, uh, laten we maar zeggen, de tessen van de schapen van Tessel. <laughs> Over... Ja, mooi, erg goed, ja. zeg, oké, okay, dit, dit is natuurlijk, wat ik zeg, is een grapje. De, het lullig is, je kunt elkaar niet zien, hè. je kunt het knipoogje niet overbrengen. Uh, ik ben er erg mee in mijn sas, hoor, natuurlijk. Maar ik, wou, ik, ik wil gewoon eens. Uh, ja, nou, dat, dat kan ik je nog wel eens een keer uitleggen. Want het zou een beetje lang worden als ik het nu ging vertellen. Ik vind je wel een eindeloze pero, Jan. Zeg, uh, een laatste opmerking van jou. Is er nog iets uh, wat je moet weten? En dan uh, kunnen we om te overgeven om te sluiten. Hè? Over. Nou ja, ik wilde gewoon van God, ik, uh, zoals deze, deze, deze gesprekken hier, God, dan denk ik echt niet aan een, uh, aan een publiek wat er zit te luisteren, want je zegt vandaag ineens, denk je wel dat het een directe uitzending is, meestal vergeet ik dat gewoon, He, ik ben echt tegen jou aan het praten wat er gebeurd is en zo'n dingen, en ik, eh, uh, nou ja, ik hoop, dat ik, uh, ik hoop dat iedereen het toch aardig vindt dat, uh, dat ik niet mijn niemand Trouwens, dat kan niet anders. Ik bedoel, het is niet anders, laat ik het zo zeggen. Als ik het een tweede keer moest doen, zou ik het weer precies zo doen. Ik zou weer alleen, nou joh, ik zou weer maanden kunnen zitten. Hè? Want ik kom gewoon niet aan mijn mooie deur toe en het bord en al die flauwe kul. Want ik heb hier gewoon veel belangrijker dingen te doen. En het is dat verkennen van het terrein hier en van die natuur over... Ja, Jan, hartstikke goed. Erg goed. Um, ja, nou ben ik weer vergeten wat ik wou zeggen. Um, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nou, voorzichtig zijn. En ja, nou, voorzichtig zijn, dat was het. Maar ik wou aanhaken op een opmerking van... Weet je, we blijven praten en um, iedere tik kost 20 cent, zoals dat heet. En iedere keer, dat was ik bij Bomans namelijk gewend, omdat hij nogal traag denkt. Hè? En dan zei ik, voordat we gingen sluiten, is er nog iets te binnen geschoten. Maar als ik dat bij jou doe, dan zitten we er weer een kwartier aan vast. Hè? Maar oh ja, over die directe uitzending, dat was niet voor jou bedoeld hoor. Maar er zitten mensen in die studio en luisteraars. En het is dan wel even aardig om te weten dat het een directe uitzending is. En dat we ons eigenlijk een beetje verontschuldigen. Dat we niet hebben geknipt wat je dan eigenlijk in een avro fara uitzending toch had moeten doen, als jij Biesheuvel uh, met zijn krokodillenkop en uh, dergelijke, kun je het voorstellen, over? Nee, maar nou, nou uh, ik geloof, ik, heb, ik zal nooit zeggen Biesheuvel met zijn krokodillenkop, ik heb gezegd, dat stelletje met die gekoveten krokodillenkop, ik noem nooit eens een man zo, dus, uh, ik bedoel, dat was, uh, dat, <laughs> dat was weer iets anders, nee, dat begrijp ik al, maar er zijn toch nog geen klachten, hoop ik, over Nee hoor, er staan alleen een paar tanks voor de, voor de deur en zo... en een, een legercompagnie en zo met tenten... en ze schijnen die boot, als je erop zit, lek te willen schieten. Over. Ja, ze pesten me wel, hè, van het leger. Ze komen erg vaak over, vlak over de tent. Is dat zo? Hebben jullie nog contact met het uh, gehad? Over. Nee hoor, Jan, dat, is, uh, <coughs> dat pesten en zo, dat, uh, dat is allemaal niet zo. Zeg, we gaan er inderdaad een punt aan draaien... Uh, uh, ik, ik geef nog één keer over aan jou... ...of je nog iets uh, te vragen hebt... ...iets belangrijks in verband met morgen... ...en dan krijg ik terug om te sluiten. Hè? Over. Ja, nou, ik heb eigenlijk niets meer te vertellen... Ik bedoel, uh, ik heb een heleboel te vertellen, maar ik mag niks meer vertellen. Zeg, ik geloof dat, uh, en dan, uh, dan hoef ik niks meer te zeggen. Ik geloof dat het geluid nu beter is dan eerst, hè. Ik heb die knijper in zo'n ribbeltje gestoken en dan zit ik precies met mijn neus tegen het andere eind. En dat is precies 10 centimeter. Want dan ga je het toch vergissen en dan blijft het steeds op de... Ja, ik heb een verrot, verdragende stem. Ik had eigenlijk uh, koeienroeper moeten worden of zo. Over. Ja, ja. Goede koeienroeper is nooit echt. Nou, maar we gaan in ieder geval sluiten. Geluid is uitstekend, Jan. Ik geef nu niet meer terug aan jou. Ik vraag je alleen om de zender af te zetten. Morgen vijf voor twaalf. Dan beleven we weer meer avonturen. Hè? En... Uh... Nou, een prettige nacht, prettige avond. Zet je wekker voor je nachtwandelingetje en zo. Denk dat het uh, Borkum is, geen Bochem als je daar morgen nog een keer over praat. Vanuit de Bredenburg, wij gaan lekker zitten vreet hier. <laughs> en jij maar wat zeesla. Tot, uh, tot morgen Jan, over en sluiten.